Dit is Radio 1, 4 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivenay de Wit. Het kabinet wil het aantal Kamerleden terugbrengen. De Tweede Kamer moet van 150 naar 100 leden. De Eerste Kamer van 75 naar 50. Het voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Minister Donner benadrukt dat de overheid compacter moet worden. En dan is het volgens hem ook logisch de omvang van de kamers te beperken. Men vergeet al gauw dat we tot. 1956 Ook werkt met kamers in deze omvang. Uh, en dat het uh, voor de, het democratisch gehalte op geen enkele wijze daarop van invloed is. Want uh, dat zou betekenen dat hoe groter de kamer, des democratischer is uh, het systeem. En dat is ook niet het geval. Voor de verkleining moet de grondwet worden veranderd. En dat betekent dat het voorstel twee keer door beide kamers moet. De tweede keer met een tweederde meerderheid. Wie illegaal in Nederland verblijft, wordt strafbaar... Het kabinet is het eens geworden over een voorstel daartoe van minister Leers. Illegalen kunnen een boete krijgen en ze worden in bewaring gesteld om meteen daarna te worden uitgezet. Het kabinet heeft ervoor gekozen van illegaliteit een overtreding te maken en geen misdrijf. En voor een boete in plaats van gevangenisstraf, zegt Leers. Ja, op de eerste plaats zal um, een misdrijf zal leiden tot gevangenisstraf. en een gevangenisstraf betekent dat je hem hier houdt, terwijl je hem nou net wilt uh, wegsturen. Dat zou ook betekenen dat uh, de gemeenschap veel geld gaat betalen omdat een gevangenisstraf duur is. Mensen die illegale helpen worden niet strafbaar. Het zou niet goed zijn om die mensen medeplichtig te maken, vindt het kabinet. Ook minderjarige illegale worden niet gestraft. De brand in Hoofddorp, waarbij dinsdag een gezin van vijf mensen omkwam... is aangestoken door de vader van het gezin. Dat hebben het Openbaar Ministerie en de politie bekendgemaakt. Er zijn meerdere eerder... uh, afzonderlijke brandhaarden aangetroffen. Uh, op meerdere plekken is ook brand gesticht met motorbenzine. Er zijn in de woning uh, twee jerrycans aangetroffen... We hebben geen technische oorzaak kunnen vaststellen en um, we gaan er ook vanuit dat het van binnen uit is gedaan, omdat er geen braakschade is onder andere. Eerder werd al bekend dat de slachtoffers het huis niet uit konden. Meer details wil de politie niet bekendmaken uit respect voor de nabestaanden. De vijf slachtoffers zijn een Iraakse man, zijn Russische vrouw en hun drie kinderen. Ze zijn allemaal omgekomen bij de brand. Na het ongeluk in het FC Twente-stadion, waarbij een dode is gevallen, liggen nog zeven mensen in het ziekenhuis. De toestand van één gewonde is nog kritiek. De kantoren van de grosvesten zijn inmiddels weer opengesteld. Het veld blijft in verband met het onderzoek nog gesloten. De Nationale Recherche heeft een speciale website gemaakt voor mensen die foto's of filmpjes hebben die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Justitie daarover. Er zijn uh, bewakingscamera's in het stadion. Daar uh, uh, maken we gebruik van. Die zitten inmiddels in het dossier, dus die worden bekeken. Maar al het aanvullende materiaal is natuurlijk welkom. Misschien is het net van een andere hoek gefilmd waarmee je iets anders kunt zien. Dus uh, daarom zijn we op zoek naar alles wat hiermee te maken heeft. Mensen kunnen die filmpjes of foto's uploaden op de website nationale-recherche.nl. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden en westen nog enkele buien. Elders opklaringen. Minima vannacht tussen 12 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Morgen weer buiig met een temperatuur van 19 graden op de wadden tot 22 in Limburg. ANWB-verkeersinformatie met een achttiental files. De meeste daarvan staan in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Elslo en Maastricht 10 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 3. Er staan een kapotte vrachtwagen, daarom is de ook dicht. a 59 c os tussen maden en het hooipolder 4 kilometer. En er is vertraging op het spoor, want van en naar Den Haag Centraal rijden er helemaal geen treinen. En dit komt allemaal door een stroomstoor. En zo zagen wij elkaar nooit meer. Bij IT-staffing weten we toevallig dat deze toneelspeler een freelance topconsultant is en dat hij toe is aan een uitdagend project. Heb u tijdelijk behoefte aan een topconsultant? IT-staffing. Goodthinking, IT-staffing.nl.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 Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Art Vierhouten, Leone de Graaf en Tom van Heck. Hek. Goedemiddag, hartelijk welkom. Het derde uur van Radiotour, waarin wij dus de etappen volgen van Le Mans naar Châteauroux. Het is een prachtig, prachtig gebied, eh, Gio. Dus het is ook wel logisch dat ze een beetje langzamer fietsen, hè? Ja, die mannen die willen toch eens even kijken... wat ze straks, eh, nadat ze stoppen met hun carrière... met hun welverdiende centjes gaan doen. En eh, leuke kasteeltjes te koop daar eh, langs de route. Met name langs de Loire. We kijken nu weer naar een prachtig kasteel. Maar zowaar even opwinding... bij het doorkruisen van een van de vele dorpjes daar langs de route. We hadden een eh, valpartijtje in een bocht... met Rigo, Berto, de Columbiaan van Sky en Juri... Trofimof van Katusha. Maar ja, eigenlijk stelde het ook allemaal niet zoveel voor. Fietsen in elkaar gehaakt. Stonden weer op. En uh, inmiddels hebben ze weer aangesloten bij het peloton. Het peloton in achtervolging op de koplopers. En die voorsprong blijft rond de 5 minuten. Nu is het 4.40. Voor Oertassoen, De Lage, Meersman en Yannick Talabadon. De vierkoplopers die hier al de hele dag rijden. Want ze gingen zo'n beetje bij het kilometer nulpunt gingen ze er vandoor. Talabadon die was de aanstichter van deze ontsnapping. We rijden door het uh, gehucht Le Graveau, Want ik tel uh, drie huizen hier. En that's zit. Voor de rest tel ik, uh, zie ik alleen maar bomen staan. Is het bos. 136 kilometer afgelegd. Nog 82 te gaan. We hadden hier moeten zijn tussen half vier en 10 over half vier, Maar het is. En ruim navieren. Goeie meda! Tom van het hek tot half zee. Maak Ik ben ik wil alweer, al wie de meer. Ik kan niet luren, ik ken het hier. Ik de dadelijk Ik dadelijk mijn weer terug in Nederland. Ik wil weer wie een baan Dat ik nooit een baas. Ik is zo en de niet Dan vanzelf. mijn baas, wie mijn baas. Wie mijn baas van de Ik heb de band voor mijn fans. Nee, ik heb ja nee. We speak aan de heren die En lekker bars en het en zie De fiets ik duur van de vijf niet sneeuw. De schiet van van Wann hoe meer niet heb jij ja niet in klacht? Wieder dat wat, wie dat wieder wat, wie dat me wat? Want daarvan ik zal zeggen, ja, het zo. Hij hem wel herkend natuurlijk. Hè? Skik met uh, op fietsen. We gaan het uh, met Vierhout hebben over uh, fietsen. Aard, want we zeiden gisteren: als er een dag is die zich misschien enigszins voor een rustige dag leent, dan is het deze. En anderzijds zeiden we eigenlijk: kent de tour geen rustige dagen meer. Maar dat kunnen we toch een klein beetje bijstellen. Hè? We, we kijken naar iets, uh, ik wil niet zeggen niets, maar dit is heel rustig fietsen hè, voor iedereen. Dit is bijkomen van de laatste dagen, hè? dat is duidelijk. Uh, toch wel weer een beetje een vervelende start met, uh, met wat nattigheid, geiten, mieze regen. En vier man die vooruit zijn. En vanaf dat moment is het uh, eigenlijk een beetje de rust ingedaald ja. in het peloton. En die mogen een voorsprong hebben en houden. En die ziet er waarschijnlijk heel mooi uit. Maar dat gaat natuurlijk straks toch al snel voor de zon verdwijnen. Want uiteindelijk, het is het de laatste sprintdag, toch? De laatste kans voor de ploegen die, uh, die toch nog wat binnen willen halen. Binnen willen slepen. En dan uiteindelijk met hun renners uh, de bergjes ingaan. En dus vandaag is het enige moment nog. En ook... Res de vlakke wegen de lenen er ook toe om een hele hoge snelheid te ontwikkelen in het peloton. En het gat is dus ook heel snel dicht te rijden. En het is wel zo dat het peloton rijdt heel rustig. De kopgroep rijdt ook rustig. Ja, ze houden het op vijf minuten. Zodra de kopgroep harder gaat, gaat het peloton ook harder. Dus die vijf minuten wordt geaccepteerd. Tot over een kilometer of twintig. En dan zal het wel... Uh... Ja, dan, dan, dan gaat het de kopgroep hard rijden en dan ik gaat het peloton hard rijden. Die kroplopers hebben er natuurlijk ook wat over... maar toch met vier man, als die, die ploegen twee, drie ploegen zich echt op kop van het peloton nestelen... dan is dat snel gebeurd. Um, ik denk dat de heer Geesink wel blij is met deze dag, en de, dus de Rabo ploeg. Ja, dit is een hele aangename ontwikkeling in de koers. En, en niet alleen voor Robert, hoor. We hebben meerdere, ik denk dat we al een, een stuk of twintig renners op kunnen noemen... Die, die met gehavend zijn door de valpartijen en die allemaal gisteren het heel erg moeilijk hebben gehad en vandaag een klein beetje bij kunnen komen. Wij zagen de opgave van Tom Bonen eerder deze etappe, natuurlijk door val en pijn. Wat niet wegneemt, we keken nog eens even stiekem, 2007 dat hij voor het laatst een, een etappe won. Eh, de naam is nog altijd heel groot, maar rechtvaardig dat nog, eh, is dat nog in lijn met wat hij eigenlijk presteert de laatste jaren? Nou, de, de, als we het dubbeltje de goede kant op valt... dan wint hij weer een, uh, een mooie klassieker in het voorjaar. En hij wint geld gent Wevergem. Dat is in principe een beetje de minste van de grote klassiekers. Maar hij wint hem wel. En hij speelt ook mee in de finales van de andere wedstrijden. Dus uh, paris Vlaanderen. vlaanderen zat er toch weer. Dus... Het is niet die veelvraag van winnaar wat hij was, eh, maar hij, hij doet mee in die finales en dat zijn er niet zoveel renners die dat kunnen. Maar ik mag toch gewoon als buitenstaander die vooral naar de uitslagen kijkt ook wel zeggen dat het beste er wel een beetje af is. En het viel me eigenlijk ook op, hij stapte in die auto, het werd nog wel gemeld, maar het is alweer ander nieuws dan twee, drie jaar terug. Hè? Ja, het is, het is, kijk, hij wordt natuurlijk overschaduwd door uh, wat Philippe Seber al twee jaar tentoonspreidt uh, als Belg. En in de, in, de, in de klassiekers. Dus hij is maar zeker niet uh, meer de tombonen zoals wij hem kennen. En, en, en hij moet echt wel weer met echte prestaties voor de dag komen. De laatste helft van dit seizoen. Ja. Om nog enigszins zijn, zijn, zijn, zijn gezicht en zijn naam neer te zetten voor dit jaar. En, en fris het voorjaar in te kunnen gaan. En zijn salaris toch ook, uh, Aard? Moet ja, moet je ook waarmaken. Ja. redelijk salaris, heb ik wel eens begrepen. Of hij heeft een redelijk salaris. Dat is waarschijnlijk toch wel een beetje afgetopt hoor. Uh, hij heeft natuurlijk een nieuw contract nu. En uh, dat is al uh, conform zijn huidige status, dat is wel duidelijk. Oké, okay, nou, uh, als, als er aanleiding is, gaan we weer fietsen. Maar we gaan eerst even lekker naar muziek luisteren. Crystal van Eigen Bodem, full for you. Ja. Hartelijk welkom, dames en heren, in de fietsbus van Cycletours naar Zuid-Frankrijk. Hartelijk welkom in de fietsbus. Edwin uh, Cornelissen, uh, met fiets. Uh, Edwin, heb je meegenomen? Want jij zit in de bus, want je gaat. Ik het heb de motor maar thuis gelaten. Jij, uh, tot, uh, dus je stapt je nog je hebt uit precies. onderweg straks. Ik stap nog even onderweg uit. Okay, maar wij okay. rijden momenteel over de A2. We hebben nog een hele reis voor de boeg natuurlijk. En vooral die mensen die dus op fietsvakantie gaan naar, naar Frankrijk. Meneer Debu, u bent van de reisorganisatie. Want waar gaat deze reis naartoe? Deze bus die gaat naar Mio en Centafrique. Dat is zeg maar richting de Lange Dok, Zuid-Frankrijk. Ja. En uh, het is een, een hele mooie bus, een dubbeldekker zou je het uh, mogen noemen. Beneden zitten nog niet zoveel mensen, we zijn toch niet meer vergeten meneer, uh, meneer Deeb? Nee hoor, dat is het leuke, van die fietsbus die begint in Amsterdam en stopt onderweg naar in Utrecht, in Eindhoven, in Maastricht en pikt dan toch de mensen op. Dus straks dan zitten er nog een heleboel fietsliefhebbers, allemaal op weg naar Frankrijk. En dan heb je van die mensen die bij een bus denken, waar laten ze de fietsen dan? Nou... Nou, daarom hebben wij het probleem opgelost. Bij CycleTours eh, weten we wat fietsers zijn. Dus we hebben een prachtige aanhanger achter voor veilig transport. En de passagier en de fiets blijven bij elkaar. Kijk, uh, het is een en al fietsen in deze bus. Ik kom hier ook een uh, reisgids tegen. Daar staan ook de fietsmoppen in. Ik wil je er een paar niet onderhouden, Tom. Hoe ja. herken je een blije wielrenner aan de vliegen tussen zijn tanden? En uh, Erik vraagt aan zijn tante, waarom neemt u uw baby steeds mee op de fiets? Dat kind brult als een gek. Ja, dat is ook de bedoeling, zegt de tante. Mijn bel is kapot. Goed, we gaan eens even naar de toeristen toe. Ik uh, neem het trappetje naar boven, want daar zitten ze zojuist uh, ingestapt. En ja, mevrouw, de grote reis moet nog gaan beginnen natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ik heb er helemaal zin in. Ja. Uh, wat gaat u fietsen? Gaat u voor het zware werk of is het toch meer recreatief? Dat laatste, helemaal. Ik heb vakantie. U heeft vakantie, maar meneer, toch een beetje in het zweet werken, daar in Frankrijk? Uh, het is onvermijdelijk, hè? 30 graden. Je hoeft niet hard te fietsen, dan zit je al in het zweet. Dus uh, dat, gaat, dat gaat lukken. Staan er nog mooie kolletjes op het programma? Uh, nee, we gaan bergafwaarts vooral. Oh, dat is lekker makkelijk. Nou, even verder lopen. Kijken of we daar nog wat uh, mensen tegenkomen. Meneer, u zit een beetje in te dutten. Alvast een beetje ontspannen nog voor de grote reis en voor het, uh, het zware fietswerk. Meer is de ontspannen naar het zware werk naar de bus toe. <laughs> o oh, ja, ja, dat moet ook nog gebeuren natuurlijk. Um, ja, wat zijn uw verwachtingen? Wat gaat u doen? Gaat u voor uh, de echt zware klimmen ook? Ja, ik verwacht het. Uh, het gaat tot 1450 meter hoog. Dus, uh, nou, niet zo uh, zwaar als de Tour, maar uh, toch... Redelijk. Ja. Want uh, spiegelt u zich ook een beetje aan die toerrenners? Die heb je erbij, hè? die, die wielertoeristen, de wielerfanaten die denken... ja, ik ga met zo'n aan fietsen en dan denk ik dat, dat ik uh, Johnny Hogeland ben of zo. Ja, die moet je wel een beetje laten gaan. Ik bedoel, uh, je gaat voor jezelf uh, omhoog. Uh, als ik het even zo serieus mag zeggen. Dus uh, je bent met jezelf bezig en dan... Uh, yeah. Wat is nou, want ja, dat kunt u natuurlijk ook als wielerliefhebber wel beoordelen... wat is nou de kick van dat bergoprijden? Uh, Weet ik, nog, weet ik ook nog niet, ook naast een jaren nog steeds niet, maar je doet het gewoon. Want het lijkt me eigenlijk alleen maar afzien, je wordt er ontzettend moe van. En uh, ja, het nou, is allemaal pijn aan de benen, pijn aan het, aan het lijf. Ja, nou, met name als je iets ouder wordt, dan denk je dat je nog jong bent, doordat je nog omhoog komt. Ah, het is een bevestiging dat het met de fitheid nog wel goed zit. Ja, klopt. Ja. Ik loop nog even door, want uh, daar zit dan uh, de reisleiding. Het is nog een uh, vrij... Het is nog een vrij lege bus, hè? Uh, dus uh, het gros moet nog komen, gaandeweg deze rit. Ja, inderdaad. Ja. Um, wie ga jij begeleiden tijdens deze reis? Wij uh, met cycle Tours hebben we nu een groep van 20 man en dan uh, ga ik lekker koken. Jij gaat koken? Ja, ik ga koken. Veel pasta? Ja, veel uh, granen, hè? pasta, uh, brood, aardappels. Ja. Of, uh, wat koolhydraten bij tanken zodat ze al die uitgeputte lichamen weer eventjes kunnen, kunnen bijdenken. Meneer Debe, ja, u kunt dat misschien wel beoordelen... want u doet dat al heel lang, hè, dat organiseren van de reizen. Waarom doen mensen dit? Waarom vinden ze dat zo'n kick? Dat, uh, dat fietsen in de bergen en in die omgeving daar in Frankrijk? Nou, het is niet alleen in de bergen. Kijk, of je nou, eh, zoals die mevrouw in het begin van het gesprek zei... alleen maar genieten van terrasje terrasje... of je gaat de bergen in. Fietsen in Frankrijk, de sfeer proeven, dat geeft iedereen plezier. Dus alle variaties bestaan... Makkelijk tot echte klimmers. Bij iedereen wordt geïnspireerd door de sfeer en door het fietsen. Ja, dus die uh, wielertouristen die zich inderdaad schelen aan de Johnny Hogerlands, die heeft u er ook wel bij? Uiteraard. We hebben ook programma's in de Alpen en de Pyreneeën. En die willen het liefst doen zoals er elke dag op de tv te zien is. Ja. Maar we hebben het gehoord, die moeten nog opstappen in de bus. Uh, Degenen die we tot nu toe hebben gezien, die, uh, die doen het nog even rustig aan. Ze hebben nog een uh, lange reis voor de boeg in de bus dus naar Frankrijk. Goede reis. Wij laten deze Tourmensen lekker gaan fietsen in Frankrijk. En die andere fietsers in Frankrijk, die volgen we overigens. Dat was 7 Radio Tour de France met Tom van Heck. In Toerunfoeboe. Het een jaar geleden, denk ik, de WK-voetbal-knaan... met waving flag in Zuid-Afrika... En over Zuid-Afrika gesproken, daar zijn we ook aan het tennissen natuurlijk. We spelen daar de Davis Cup. Vandaag onze mannen. De eerste partij, mocht u dat nog niet weten, is gewonnen door Robin Hazen... tegen Rick de Voest. Hazen verloor de eerste set nog maar daarna met 6-3, 6-0, 6-4. Versloeg hij Rick de Voest. De tweede partij gaat tussen Kevin Anderson en Thomas Schorel. Schorel won de eerste set met 7-6. De tweede ging naar Kevin Anderson met 6-4. En de derde zojuist in de tiebreak ook naar de thuis Anderson. 7-6 staat dus 2-1 in zets, maar het gaat om... Om drie gewonnen sets. Ik heb bijna vergeten dat er ook een toeretappe is, Giro vandaag. Ik zei al, misschien omdat ze in Le Mans gestart zijn... dat ze bang waren dat ze 24 uur moesten fietsen. Dat is ook allemaal aan doen, hè? <laughs> het tempo ligt in ieder geval een <laughs> stuk lager dan bij die 24-uursrace van Le Mans... als ze dan met uh, volle bak boven de 200 km per uur langs uh, scheuren, die auto's. En de motoren natuurlijk ook. Het peloton doet het rustig aan. Het gemiddelde in het afgelopen uur, het vierde uur van de koers, 33,1 km per uur. En daarmee zakt het gemiddelde over de dag naar 36 4,4. bijzonder traag gemiddelde dus betekent dat we dik achterlopen op het schema. Op het langzaamste schema. En dat we na zessen gaan finishen. Ik heb wel het idee dat de tempo in het peloton langzamerhand wordt opgevoerd. Net even wat opwinding, omdat er een incidentje was aan de achterkant van het peloton. Een aantal renners moesten vol in de remmen. Stond stil op de weg met de voeten op het asfalt. Want er was een renner tegen een toeschouwer aangereden. Maar allemaal zonder al te veel schade. Hoewel ik dacht... Dat Die toeschouwer wel de greppel in dook. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren. Moet je maar niet zo dicht op de weg gaan staan. Thomas Verkler stond erbij en Christian van der Velde, En die moet oppassen, want die is al eens een aantal keren in grote ronden uitgevallen vanwege valpartijen. De achterstand op de koplopers loopt nu wel langzaam terug. 3 minuten en 58 seconden is het. En we hebben nog 68,6 kilometer te koersen. Dus die vluchters, ja, ze zullen ook niet altijd rijden. Nee, die rijdt een kilometer of uh, 35 momenteel. Hier dus toch wel een beetje boven die uh, 33 kilometer per uur. Dat gemiddelde van het uh, afgelopen uur wat jij al zei. Ja, ik heb een paar jaar geleden, kan ik me nog herinneren, een keer een reportage gemaakt over uh, wat er gebeurd is met de wandeletappe. Waar is de wandeletappe gebleven toen er een uh, Tour de France was waarin er in de eerste 10 dagen steeds boven de 40, ruim boven de 40 gemiddeld werd gereden. Maar de wandeletappe keert vandaag dus uh, een beetje terug in de Tour de France. Bij Pablo de Delage, Gianni Meersman en Yannick Talabardon, de vier koplopers al de hele dag. Twee Fransen, een Spanjaard en een Belg. Meersman, die bezig is aan zijn eerste Tour. Rijdt dus in Franse dienst. Heeft eigenlijk altijd in niets-Belgische dienst gereden... om het zo maar te zeggen, sinds die prof is bezig aan zijn vierde seizoen. En de enige hier vooraan die dit jaar een wedstrijd wist te winnen... en dat deed hij in het circuit des Ardennes. De anderen hebben dit seizoen allemaal nog niet gewonnen. Voor een van de eerste keren eigenlijk komen we ook weer langs... Het veld met zonnebloemen en zo links en rechts zie je ook gelijk wat hoofdjes erbovenuit van de fotografen die uh, die gelegenheid gelijk maar te hand nemen in de tour om een foto te nemen van deze vier renners vooraan die nog een behoorlijk eindje te fietsen hebben tot de finish want het is nog even kijken ruim 67 kilometer tot de aankomst vandaag in Châteauroux Radio 1 het NOS journaal het is half vijf geweest. Hier zijn de hoofdpunten met Onno Goedemiddag. Het kabinet heeft vandaag twee besluiten genomen. die al waren opgenomen in het regeerakkoord. Illegaliteit wordt strafbaar en het parlement wordt kleiner. De Tweede Kamer moet, als het aan het kabinet ligt, van 150 zetels naar 100. en de Eerste Kamer van 75 naar 50. Voor die laatste maatregel moet wel de grondwet worden veranderd. In Cairo is een massale demonstratie aan de gang tegen het militaire interimbewind. De ongeveer 10.000 betogers eisen een snelle berechting van de verdreven president Mubarak en zijn ministers. En ook vinden ze dat de beloofde hervormingen te langzaam gaan. De brand in Hoofddorp, waarbij dinsdag een gezin omkwam, was gesticht door de vader. Dat concluderen de politie en het OM na onderzoek. De vader had er ook voor gezorgd dat niemand het brandende pand uit kon. Behalve de man zelf kwamen ook zijn vrouw en hun drie kinderen om het leven. Door een stroomstoring ligt het treinverkeer bij Den Haag Centraal... sinds kwart over drie vanmiddag volledig stil. Volgens een woordvoerder van ProRail... is er een probleem met de stroomtoevoer naar de wissels. Er zijn monteurs ter plaatse... maar naar verwachting is het euvel pas na de avondspits verholpen. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Erwin Krol. De laatste bui, die trekken uh, over het noorden van het land weg. Dan is het eventjes droog. Maar vanuit het zuidwesten komen er alweer nieuwe. En ik denk dat... In de loop van de avond en vannacht vooral in de westelijke provincies er een aantal buien op zullen treden. Voor de rest zijn er opklaringen voor de graad of 13. En aan zee waait een stevige zuidenwind. Morgen overdag een, ja, een beetje een afwisseling van buien. kan ook onweer bijzitten. Zon. Een uh, matige zuidwestelijke wind. En het wordt zo'n 20, 22 graden. Dus helemaal geen onaardige dag. En in de middag denk ik dat het geleidelijk aan droog gaat worden. En dat de zon een wat prominentere rol gaat spelen. Zondag waarschijnlijk een droge dag op die ene bui na. Redelijk wat zon, 22 graden. Maandag nog zo'n prachtige dag. Daarna keer de bui terug, maar koud wordt het niet. AMBB ah, verkeersinformatie: 90 kilometer files. De meeste van die files staan in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Knoppend Kerensheide en Born 5 kilometer. En de andere kant op tussen Maastricht-Haken Airport en Maastricht 8 kilometer. Dus sowieso wat drukker op de A2 in Limburg. Want bij Geleen zijn de spitsstroken in beide richtingen niet open vanwege een camerastoring. A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Zveen naar zoeterwoude rijndijk 7 kilometer. En de A59. Zierik C. Os, tussen Maan en knoop het hooipolder 5. En u hoort het zojuist zo uitgebreid in het nieuws. Van en naar Den Haag centraal rijden er geen treinen. En dat komt door een stroomstoring. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express.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 4 minuten over half vijf We weer terug bij Radio Tour. De vier koplopers en het, kabbel, het peloton kabbelen rustig in de richting van Chateau. Geeft ons ook tijd om even wat naar ander nieuws te kijken. En u hoorde het net al bij de hoofdpunten. Het kabinet zou het aantal Kamerleden wel willen verminderen. Verslaggever Michiel Breedveld vroeg aan minister Donner naar het waarom. Nou, kijk, we zijn over de hele linie met de overheid. Proberen we tot een compactere uh, overheid te komen. Dat geldt ook met betrekking tot gemeenteraden, eh, provinciale staten, dat we die inkrimpen. En in dat verlengde is ook logisch dat ook de omvang van de Kamer dat, dat beperkt is. Compact is het sleutelwoord. Wat is het voordeel van compact dan? Nou, je voor de, we moeten gewoon in deze tijd... In de eerste plaats kijken we natuurlijk ook van de financiën. Maar in de tweede plaats ook het beslag op mensen. In de, tweede, in de derde plaats de doelmatigheid, de snelheid, de besluitvaardigheid van de verschillende instanties. In die context komen we over de hele breedte van de overheid tot een inkrimping. En dat heeft ook gevolgen inderdaad voor de vertegenwoordigende organen. En zegt u daarmee ook dat de doelmatigheid en besluitvaardigheid... van de Tweede en Eerste Kamer door hun omvang te wensen overlaat? Dat zeg ik niet per definitie dat dat op dit moment het geval is. Maar het is vreemd als je het hele deel... het handelendeel van de overheid inkrimpt... dat de controle... Even groot blijft. Aan de andere kant is er ook het, uh, de klacht vanuit de Kamer dat zij uh, toch moeilijk hebben in een controlerende taak. Omdat zij bijvoorbeeld geen eigen onderzoeksbureaus uh, hebben, of althans niet van enige omvang. Ja, en nou dan maak je de Kamer nog kleiner, waardoor ook specialisaties kleiner worden. Is dat niet het risico? Nee, maar dat geeft al aan dat dat een hele andere discussie is, waar wellicht zelfs meer ruimte voor ontstaat. Want dit gaat over het aantal Kamerleden. En als de Kamer het heeft over een onderzoeksfunctie, of de ondersteuning... gaat het niet over het aantal Kamerleden. Denkt u dat met een kleinere Kamer uh, dat men zich ook meer gaat richten op de hoofdlijnen? Is dat belangrijk? Althans, dat, dat kan één gevolg van, uh, ervan zijn. Maar, uh, Ik ben zo benieuwd wat u denkt. U beoogt iets met, deze, met dit voorstel. Omdat u het isoleert vanuit de totale ontwikkeling. Als we de hele rest lieten groeien en de Kamer kleiner maken, dan zijn de vragen die u stelt relevant. Maar logica is ook om elk onderdeel te toetsen aan besluitvaardigheid... en doelmatigheid, in uw woorden, om te kijken of ze daaraan voldoen. Dus in die zin kun je de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daar wel uittillen, toch? Ik bedoel, als u zou constateren dat met minder uh, leden... de Kamer minder besluitvaardig wordt... Dan heeft u een punt dat je het opnieuw aan de orde zou moeten stellen. Maar niet om te zeggen van nu de toetsen draagt dit bij. Stelt u nu ze zijn minder besluitvaardig en bij een kleinere omvang worden ze besluitvaardiger. Nee, ik zeg ik heb hier met een brede ontwikkeling te maken. Op dit punt heb ik niet de indruk en ook niet de conclusie. Maar denkt u nu dat de Kamer besluitvaardiger wordt en doelmatiger door het kleiner te maken? Nee. Waarom is dat de verkeerde vraag? begrijp ik niet. Omdat ik niet voorstel om de Kamer kleiner te maken. om die besluitvaardiger te maken. Dan heeft u een terechte vraag. Ik stel. Dat zei u net, dus vandaar mijn vraag. Ik stel een kleinere Kamer voor. omdat de hele overheid krimpt. En ik constateer dat dat niet tot minder besluitvaardigheid bij de Kamer zal leiden. Misschien zelfs beter. Dat was mijn vraag. Dus u denkt dat het misschien wel beter wordt? Nee, dat, ik zeg gewoon, het zal niet minder besluitvaardig zijn en misschien wel beter. Dus het wordt wat goedkoper en het heeft misschien voor de besluitvaardigheid geen effect? Nee, U wilt graag... Ja, dat, dat laatste ben ik met u eens. Dat is de conclusie, dit leidt niet tot minder besluitvaardigheid. Minister Donner in uh, gesprek met Michiel Breedveld. En voor de aanpassing moet de grondwet dus worden veranderd. Dat betekent dat zo'n plan twee keer door de Beide Kamers moet. En de tweede keer dan met een tweederde meerderheid. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 70. De frans Franstalige platen mag deze natuurlijk niet ontbreken. Dat kan niet missen natuurlijk. Ons eigen BZN is lekker weer op de terrasjes. amour. Gio Lippus hoorden we hier helemaal mee. Uh, Galma Gio, maar we gaan weer ja. rennen. Ja, ze vroegen hier wat voor taal dat was wat <laughs> ze daar zongen. Die groep. Ik zei het was vol en dans. Toen begrepen ze het in één keer. Uh, 3 minuten en 23 seconden is de achterstand van het peloton op de kopgroep. We hebben nog 60 kilometer te koersen. En langzaam maar zeker komen ze dichterbij. En het zijn vooral natuurlijk weer de ploeggenoten van Thor die het tempo aan kop aanvoeren. Ik uh, had eigenlijk een beetje mee moeten gaan rekenen vanaf het begin van deze tour... hoeveel kilometer die David Zabriskie met name op kop uh, zou uh, gaan rijden. Want dat zijn er echt heel veel hoor, uh, van dat uh, peloton. Want uh, die twee, samen met Navar Dowskas, moet Zabriskie... ...toch heel veel werk doen. Navadauskas is de kampioen van Litouwen. Is nog een jonkie, hoor. Hij mag nog meedoen voor het jongerenklassement. Maar ja, die trui die zal niet echt belangrijk zijn voor hem. Hij moet gewoon hard werken voor zijn kopman Tor Hussoff. erachter. twee mannen van HTC. Lars Bakdaren is de eerste man. En dan zien we weer dat hele treintje van Garmin... ...waar Tyler Farrar natuurlijk ook nog gewoon lekker tussen zit. Ventoso zie ik daar trouwens ook zitten. De Spaanse kampioen die ongetwijfeld straks weer gaat... Meesprinten als het om de punten gaat. De punten straks. Want dan wordt het interessant. 25,5 kilometer voor de streep bij die supersprint. En dan maar meteen even lekker doortrekken zou ik zeggen. Tot aan de streep hier in Châteauroux. Het weer wordt steeds beter. De wind is gaan liggen aan de finish. Dat zou kunnen betekenen dat hij wat minder invloed heeft straks... in de finale van deze etappe. Maar die vier, ja, ze zullen het nog steeds maar moeten rooien. Ze zijn nog steeds niet opgepakt door het peloton. En ik denk toch dat zij wel beseffen... ...dat ze aan een kansloze missie bezig zijn. Toch gaat het tempo langzaam maar zeker wel ietsje omhoog bij de vier koplopers... Terwijl wij nu binnenrijden. Dus even kijken. Dat is na 158,5 kilometer. Dus op iets minder dan 60 kilometer van het einde. Het is nog steeds een behoorlijke afstand tot de finish in Châteauroux. Voor de vier koplopers Oertassoun en Yannick Tarlabardon. Dat zijn de eenlingen in deze kopgroep. En dan dus de ploeggenoten Michael Delage en Johnny Meersman. Die nu even willen beschutting hebben van dit stadje. Met al die typische beige huizen. Die hier in de omgeving, eigenlijk overal in alle stadjes tegenkomt. Want het gedeelte waar we er net reden, dat was open en bloot. Geen beschutting te bekennen. De tarwe, de graan, dat was allemaal al weggemaaid. En de wind, die waarde daar schuin van voren in het nadeel. En dat betekent dat het peloton natuurlijk wel iets meer vaart moet maken. Maar dan ben je als peloton echt in het voordeel... ten opzichte van zo'n kopgroep van vier. Kopgroep van vier slingert zich door, dus door dit stadje heen. En heel langzaam maar zeker naderen we dan die tussensprint... En dan ben ik benieuwd wat dan gaat gebeuren, want Koos Moerenhout, daar stond ik vanmorgen nog even een tijdje mee te praten, was daar wel nerveus over. Hij zei, het zou me niet verbazen als na die tussensprint er toch wel een ploeg is die het met die wind een beetje gaat proberen om het op de kant te gooien. Dan is, uh, ja, dan is de, de, de organisatie een beetje weg in zo'n peloton en dat is een mooi moment om nog wat te proberen in deze verder zo rustige etappe. Uit Vierhouten, wij praten er ook rustig verder over. Eh, zonder noemenswaardige tempoversnellingen... is die voorsprong wel van 5 naar 3 minuten zo'n beetje gegaan. Ze zullen natuurlijk wel iets harder zijn gaan fietsen. Betekent dat eigenlijk dat die vier ook... Eh, want eigenlijk was het een beetje het idee... die gaan dan zich ook nog wel verzetten... maar dat ze zich eigenlijk al niet meer verzetten? Ik denk dat ze nog even wachten voordat zij alles uit de kast gaan rijden. Ze weten hoe harder zij nu op dit moment rijden... hoe harder het peloton ook gaat rijden. Dus als ze nu nog een klein beetje dat verschil kunnen volhouden op deze manier proberen ze het op deze manier te rekken. En dat is toch iets makkelijker dan voluit te rijden. 25 kilometer, je hoorde het net zeggen, voor de streep ligt dan zo'n sprint... die uiteindelijk ook maar voor een beperkt aantal mensen natuurlijk heel interessant is. Maar daar gebeurt altijd van alles. Is dat wel een moment en een afstand om te zeggen... nou ja, 25 kilometer mocht ik daar, et cetera, dan probeer ik wat? Nou, in dit geval is het de windverandering na 25 kilometer... die een grote rol gaat spelen in de finale. En dat is ook een beetje waar uh, iedereen van op de hoogte wordt... ...gehouden door alle auto's die vooruit rijden. Die ook allemaal hun eigen mannetjes, iedere ploeg heeft zo iemand vooruit rijden. En die weten ook dat de wind daar uh, van richting gaat veranderen. Dat er dus waaiervorming kan optreden. En dat de klassementsrenners dus met die sprint zich ook helemaal van voren gaan houden. En die sprint gaat niet om die sprint belangrijk worden... ...maar meer omdat ze het dorpje uitkomen, 90 graden draaien... ...gaan draaien en dan dus een verandering van de wind krijgen. En dat gaat eigenlijk het allerbelangrijkste plekje worden vandaag. En daarmee zeg je dus eigenlijk tegen de mensen... u heeft er even op moeten wachten, maar er staat toch wat te gebeuren. Niet, althans, er kan toch nog heel wat gaan gebeuren in het slot van deze etappe. Ja, zeker. De, de, door waarvorming uh, heb je maar een beperkt gedeelte van de weg... Uh, wat je kan gaan gebruiken met de wind. En dan is het iedere ploeg die zijn kopman gaat beschermen... en daar gaat dat uiteindelijk op, uh, op neerkomen. Wie doet dat op de beste manier? We liggen een half uurtje achter het langzaamste schema. We zitten koersen af op een finish van kwart over Ja, zes. daar gaan we niet meer in lopen, hoor, dat half uurtje. Nee, maar gaat daar <laughs> nog wel niet in, in, in weggaan in de laatste veertig kilometer... dan we een redelijke versnelling, zien je waarschijnlijk, hè? Ja, ja, zeker. Er, er, gaat, er is altijd één team van de klas mensen die toch denkt... Van, nou, laat maar eens proberen vandaag. Dus mocht u op uw werk zitten rond zes in de auto, dan heb je de finish, zeg maar. Een spannende finish. Lijkt me mooi. Hey, MUZIEK Now you dress, the issue's now at hand His story repeats itself, can't stand the way it ends He set his goals to a all the planets and the stars Sainty intention, leave an evil scar Are you messed up, please? Is no it all van Sherry N. En, en als u denkt, we kennen die nou ook alweer van. Die deed mee aan de The Voice of Holland, deel 1 overigens. Eh, er staan gelijk met tennis. Tweede single is verloren gegaan. Kevin Anderson, Thomas Schorel, 6-7, 6-4, 7-6 en 6-1. En dat betekent, nadat de hazen dus in vier zet van Rick de Voest had gewonnen... dat het in het tennis bij Zuid-Afrika Nederland in de Davis Cup... na één dag 1-1 staat. En wij wachten, wachten een beetje tot men daar wat gaat versnellen, Gio. Ja, die versnelling is er wel hoor, Tom. Want de tempo ligt wel beduidend hoger dan in het afgelopen uur... toen we een gemiddelde hadden van 33,1 kilometer per uur. Je ziet het aan de kopgroep, maar je ziet het ook aan het peloton... dat het toch wat langer rekt. En waar met name die mannen van Garmin en HTC het tempo wat meer opvoeren. Nu kijken we van boven naar het peloton. Het waait toch nog wel breed uit over de weg, hoor. En die klassementsrenners die maken zich voorlopig nog geen zorgen. Want ik zie een aantal klassementsrenners midden in dat rijden in plaats van uh, bij die eerste rijen. Uh, Contador, onder andere de Spanjaard uh, die uh, de afgelopen twee jaar de Tour de France won. Die zit daar gewoon in het midden. Rijdt zelfs nog achter Robert Geesink. Die ook uh, met een paar ploeggenoten in het midden van het peloton zit. Nee, alleen uh, de groene trui van uh, Philippe Gilbert zagen we juist wat meer van voren. Net als de gele trui van uh, Thor Hushovd. Die blijven voortdurend attent mee voorin rijden. Die nemen geen enkel risico. Maar ik kan me zo voorstellen, want we hebben nog 54 kilometer te fietsen. Dat ze nog even wachten met uh, naar voren maar zometeen zou het dan allemaal kunnen gaan gebeuren. Romain Feiju van Vakantie die zagen we zojuist ook lekker zitten. Uh, daar hebben we van begrepen dat hij een behoorlijk zware versnelling gemonteerd heeft. Die houdt rekening met een hele lange rechte sprint. Misschien wel met de wind mee. Want 54 uh, tandjes voor. Een voorblad van 54 tandjes en achter, Een kleinste tandwieletje van 11. Dan uh, wil dat zeggen dat hij toch uh, echt uh, op de macht in ieder geval wil gaan sprinten. Dat zullen we dat zullen we straks allemaal gaan zien bij VU. Hij werd tweede in Redon en vierde in Lichieu. Hij zat er dus al een paar keer dichtbij. Maar ja, die etappeoverwinning die telt. We kijken naar Husoft. Ik zie Schleck daar zitten. Ik zie O'Grady daar zitten. Cancellara zit er ook nog bij. Ook Ferrar die mee redelijk voorin rijdt. Dat zijn de mannen die zich wel van voren melden. Nu alvast, terwijl het nog zo ver is. Twee minuten en 24 seconden. Dus op die vier koplopers. En die zien, uh, de, als ze achterom kijken tenminste, het peloton rijden. En dat uh, achterom kijken doe ik op dit moment. En dan zie ik inderdaad in de vette die hele sliert aankomen. dan kijken we weer naar voren en dan zie ik het treintje, zeg maar, van uh, de vier vooraan. Waar Gianni Meersman nu een beetje achteraan rijdt. En even aan het uh, overleggen is, denk ik, met uh, Michael Delage. Zijn uh, Franse proeggenoot uit die ploeg van FDG. In dat wit met blauw, met dat klavertje erop. Dan daarvoor het uh, oranje van Pablo Urtasun. En dan uh, komt van de kop af Yannick Talabani. Bardot, de langste dus van allemaal. Wind waait hier uh, behoorlijk van opzij. En dus maken ze aan de rechterkant van de weg het waaiertje. En sluiten Talabadon nu aan de, zeg maar op de, het midden van de weg weer aan bij de andere drie. Maar ik zei het al eerder, hij is de langste. En heeft dus al uh, in feite de meeste energie om te zetten. Want hij uh, komt toch echt behoorlijk ver boven die andere uit. Dus nog zo'n 2,5 minuut hebben ze. En we naderen die tussensprint. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Of ze ze voor die sprint al gaan pakken. Of dat het na die sprint. Gebeurt. Zijn me ook niet verbazen als het al voor die sprint gaat gebeuren. Want ja, er liggen veel punten te wachten. En die strijd om de groene trui is spannend. Maar voorlopig mogen ze nog heel even van de ruimte voor haar genieten. Oertasun, De lage, Meersman en Talabadol de bannen van de dag. nog wel even door natuurlijk, heerlijk, Jennifer Lopez met Let's Get It Loud, maar wij draaien er toch langzaam iets achter, want we moeten eruit voor het uh, uitgebreide journaal van vijf uur en zijn daarna bij u terug met het vierde uur van Radiotour. We peddelen dus richting Châteauroux we moeten nog een vijftigtal kilometers rijden, vier man vooruit, 2,5 minuut achter het hele peloton. De strijd moet eigenlijk nog beginnen. Vanavond BNN Today. Heeft Albert vroeger heel vaak een bobsleet dan? Ja, ik denk dat ik 10, 10, 12 jaar samen met hem uh, gesleet heb. van dan in één keer een hele lange stoep van auto's met, vol met rebellen... met allemaal wapens. Heel hard van de frontlijn afrijden. Vanavond om half negen op Radio 1. Sandra, ik zou zeggen, zet hem eens even voor me neer... en dan ga ik hem eens even testen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.